4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live. Jan de Ridder van de Amsterdamse Rekenkamer over toenemend aantal gemeenten met financiële problemen. Nu eerst het NOS-journaal Gert Kluk. De Nederlandse Spoorwegen en de Belgische Spoorwegen, de NMBS, gaan vanaf volgend jaar weer met de Benelux-trein rijden tussen Amsterdam en Brussel. De trein gaat 16 keer per dag rijden als alternatief voor de Vira. Dat maken de spoorwegmaatschappijen later vandaag officieel bekend. Vanaf 2016 gaat 14 keer per dag een Tadis rijden. En twee maal per dag een Eurostar. Vanaf dat jaar rijdt de Benelux-trein op het HSL-spoor. En stopt hij niet meer in Roosendaal, maar in Breda. De top van de Duitse Sociaaldemocraten democraten is voor coalitieonderhandelingen met Bondskanselier Merkel. Dat meldt het weekblad de Spiegel. De SPD werd zondag de tweede partij bij de parlementsverkiezingen. De CDU van Merkel haalde met 41,5 van de stemmen een grote zegen. Maar omdat de liberale FDP onder de kiesdrempel bleef... moet Merkel op zoek naar een nieuwe partner. Vanavond komen ruim 200 SPD-afgevaardigden samen in Berlijn... om over een mogelijke coalitie te praten. Volgens de Spiegel gaat de partijtop daarvoor stellen... om inderdaad onderhandelingen te beginnen. In Florence is de Brit Brian Cookson gekozen... tot nieuwe voorzitter van de UCI, de Internationale Wielerunie. Hij kreeg met 24 tegen 18 stemmen de voorkeur... boven de huidige voorzitter, de eer Pat McQuaid. De verkiezing verliep chaotisch door beschuldigingen over corruptie... en door geruzie over de vraag of McQuaid zich wel kandidaat mocht stellen. Voorzitter Wintels van de Nederlandse wielerunie nu wist niet wat hij meemaakte. Ik vond het een beschamende vertoning. Als ik het gekund had, was ik eerlijk gezegd nog liever weggelopen... Uh, ik dacht nog even wat nou te doen, maar goed, uiteindelijk gaat het om het uh, resultaat. Maar ook qua voorbereiding en qua emotie en qua uh, gedoe, vreselijk. Onder het voorzitterschap van Pat McQuaid werd de wielersport geteisterd door dopingschandalen. Zijn opvolger Koeksen heeft al gezegd dat hij meteen een commissie zal formeren... die schoon schip moet maken met het dopingverleden. En dan gaan we even naar Den Haag. Zoals gezegd, de Nederlandse spoorwegen en de Belgische Spoorwegen hebben een besluit genomen... over de verbinding tussen de twee landen. Michiel Breedveld ligt het besluit eens dus even toe. Nou, de details, uh, daarin zit het vernein en die horen we pas straks... als uh, staatssecretaris Mansveld een uh, persconferentie zal geven. Tegelijkertijd is in Brussel dus ook een persconferentie... om vanuit de NMBS de zaak toe te lichten. Uh, maar het kabinet in Nederland spreekt van een acceptabele oplossing... en dan gaat het dus om het voorstel wat de Nederlandse spoorwegen hebben gedaan om uit de misère te komen. De Vira, die, waarvan is besloten vanaf juni... dat daar niet meer gereden, mee gereden zal worden. Ja, daar is dus nu een ander alternatief plan voor bedacht. En de komende jaren zullen dus op dat hoge snelheidstraject... dus sneltreinen, gewone sneltreinen gaan rijden. En de zogenoemde Benelux-trein die over Den Haag rijdt... die zal met een hogere frequentie gaan rijden. En eind volgend jaar zelfs 16 keer per dag... Nou en met die verbindingen en uiteraard de Thalys-verbindingen... die nog wel rijden over dat hogesnelheidstraject, zullen we de komende jaren moeten blijven doen. Interessant is dat we vanuit Amsterdam nu ook... een uh, hoogsnelheidstraject zullen krijgen richting Londen. En dat is dan nieuw, een aardigheidje... wat wellicht de pijn wat verzacht van het Vira debakel En de conclusie is ook, we gaan geen nieuwe hoogsnelheidstijm bestellen. Nee, inderdaad, dat zien we hierin in terug. Dus we zijn benieuwd naar de toelichting... Van, uh, van staatssecretaris Mansveld. Michiel Breedveld in Den Dan nog het weer, vol op zon. Hier en daar een paar stapelwolken. Temperatuur 16 tot 18 graden. Na een koude nacht, morgen en zondag opnieuw vrij zonnig. Door de oostenwind vooral in het noorden wat frisser. En aan het weekend rustig nazomerweer. Verkeersinformatie van de ANWB, Bijnand Swaan. Er zijn op de weg nog maar heel weinig bijzonderheden, gelukkig. De meeste dagelijkse files zien we rond Rotterdam. Een enkele file valt op op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. in Prins Klausplein 2 kilometer na een ongeluk, maar de rijbaan is alweer vrij. Werkzaamheden op de Afsluitdijk veroorzaken in beide richtingen vertraging tussen Zurich en dijk. En op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar staat voor Hoek 4 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Bert Brussen over dreigende tolerantiewetten en over twitterterreur.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 Ga voor handige checklisten en activiteiten naar wijzeringeldzaken.nl De Pensioendriedaagse is het initiatief van Wijzer in Geldzaken. Benieuwd naar de geheimen van succes? Koop ook je ticket op challengerday.nl Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag en welkom terug vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met Jan de Ridder van de Amsterdamse Rekenkamer... over het toenemend aantal gemeenten met financiële problemen. Bert Brussen over dreigende tolerantiewetten en over Twitter-terreur. Geef je mening op Twitter, hashtag afrovml. of bekijk ons op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglive.avro.nl. De rubriek over doe-het-zelf begrafenissen... In uh, Hongarije is het plan gelanceerd om do-het-zelf begrafenissen te stimuleren. Het idee erachter is simpel. De Hongaarse overheid zal gratis begraafplaatsen... en grafkisten beschikbaar stellen aan nabestaanden. Hier aan tafel de heer Punt van de gemeente Amsterdam. Hem kwam een maand geleden al dit idee ter oren... en hij ging meteen over tot een testfase. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk goed om ook de allerarmsten in de samenleving te helpen. Ja, want veel mensen kunnen de, de uitvaart door de economie economische crisis niet meer betalen? Precies. En arme mensen kunnen bij de gemeente... nu een door het zelfbegrafenispakket aanvragen. Ja, ja, maar het is gewoon allemaal wel slecht geregeld. Hey, ik heb een gratis begraafplaats... beloofd gekregen en die, die kreeg ik gewoon niet. Ja, voor de luisteraar hier aan tafel... zit ook de heer Alkemade. U bent ja. nabestaande. Ja, dat klopt. En u krijgt steun van de gemeente. Steun. Ja, u, u klinkt dus niet echt tevreden. Ja, u hebt toch echt een uh, doe-het-zelf-pakket uh, thuisgestuurd gekregen. Ja. En, en wat zit daar zo al in? Zes planken, uh, 22 schroeven, vier handvatten, een schroevendraaier... ...handleiding, een schep en een stuk touw. Ja. Nou, dat is toch handig. Handig? Ik heb, ik heb gewoon twee linkerhanden. Ik sta daar de handen, kom, op een gegeven moment kom ik schroeven tekort. Die zaten er niet genoeg bij. Dus ik keer eenmaal terug naar de gemeente. Heb ik uren in de rij gestaan. Stond ik in het verkeerde stadseelkantoor. Heb ik een hele stad doorgefietst. Moest ik opnieuw een nummertje trekken. Meneer, het is even gedoe, maar we hebben al heel veel voor u geregeld. En ja, wat dan? We hebben een rouwadvertentie geplaatst. Ja, in de daklooskrant. Nou ja, het is voor de allerarmste. Ik heb het vervoer zelf moeten regelen. Het is de bedoeling dat nabestaanden zelf ook een steentje bijdragen waar dat kan. Dat betekent het gat graven en het lichaam naar het graf brengen. Ja, het lichaam naar het graf brengen. Wat denkt u nou, dat arme mensen zoals ik een auto hebben? Nee, maar het gaat ook. Ik, ik, ik dat... heb mijn pa, ik ben gewoon met de bus gegaan. Dus ik heb, ik heb mijn pa de bus in moeten slepen. En ik dacht, ja, ik ga hem niet over mijn schouder tillen. Want ja, dan ziet iedereen dat ik met een lijk loop te schouwen. Dus uh, ik, ja, dan, ik denk van dan de word ik opgepakt. Weet je wel. En wat heeft u dan gedaan? Ik heb hem gewoon aangekleed en op naast mij in de bus gezet. Oh? Ja, en iedereen zei hem gedag. En ik schaamde me kapot, want hij zei helemaal niks terug. En dan neem ik hem niet kwalijk, want hij was natuurlijk gewoon dood. Maar ja, dat weten die mensen niet. Nee, nee. Ja, maar wat belangrijker is, mijn vader die is gewoon al weken dood... en het is nog steeds niet geregeld door de gemeente. Uh, uh, wat is er niet geregeld? Ik heb geen gratis begraafplaats gekregen. Nee, ik sta op een gegeven moment met het gat voor mijn pa te graven. Met een schep die u ook van ons heeft gehad? Ja, en we meneer hier van de gemeente mijn aanvraag alsnog afkeuren. Wat is gebleken is dat meneer ten onrechte een do-het-zelf-pakket heeft ontvangen... want er is geen geldige overlijdensakte. Nee, er is geen geldige overlijdensakte... omdat ik van de gemeente geen uh, geldige overlijdensakte krijg. Hey, ik zul mijn vader al drie weken overal mee naartoe. Ja, maar u moet uw akte binnen vier dagen na het overlijden aanvragen... anders is het overlijden niet juist geregistreerd en dan is het ongeldig. Ja, maar ik, binnen vier dagen, ik ben vijf dagen bezig geweest met die schroeven... en met de gehandels met die planken. U kunt toch wel een beetje begrip hebben. Maar, mijn vader is gewoon dood. Nee, uh, uw vader is officieel niet dood. Maar daar, daar zit hij, daar. W wat zegt u? U hebt hem meegenomen? Ja, als bewijs. E die, die man die daar voorover ja, zit? Ja, ingebalst dan wel, ja. Hij is moors dood. Ja, als we zo gaan beginnen, is straks iedereen dood. Ja, meneer, maar deze man is toch echt dood? Ja, dat dacht ik dus ook. Officieel niet Oké, okay, wacht eens even. Dus als hij officieel niet dood is... dan blijven wij dus ook gewoon huursubsidie en pensioengeld ontvangen? In principe wel, ja. Oké, okay, vind ik ook goed. Dan betaal ik daar de huur van de begraafplaats voor. Ik zeg, hou doe. Wat gaat u doen? Uh, ik ga naar Zorvliet. Ik, uh, ik ga even mijn vader in een gat pleuren en dan uh, Zandrover. Nou, dat is dan opgelost. Nou, graag gedaan. Johan Otte, Diederik Smit en Marjan Luijf. Het aantal Nederlandse gemeenten met een slechte financiële positie is sterk toegenomen. Hoe zorgelijk is dat? Daar ga ik over praten. Met Jan de Ridder, hij is directeur van de Amsterdamse Rekenkamer, die daar onderzoek naar deed. Welkom. Bert Brussen komt ook aan tafel. Bert, uh, uh, volg jij de penibele financiële situatie van Nederlandse gemeenten? Of is dat uh, nee, uh, een volledige verrassing voor je? Uh, nou, nee, want ik las het vanmorgen wel in het ANP, alleen de titel. En ik dacht, nou, hoe kan dat nou? Terwijl Nederlandse gemeenten bestaan toch uit. Uh, hele competente politie, ja, topregionen van de professionaliteit. Dus daar. dat was heel erg verrast, dat ze begrijpen. Goed dat Jan de Ridder tegenover ons zit. Want uh, ja, uh, u heeft daar onderzoek naar gedaan. Wat is er aan de hand met die gemeente? We hebben daaraan gekeken ja, hoe het uh, staat met de gemeentes. Nou, eigenlijk hebben we vooral gezocht naar een aantal uh, maatstaven... waarmee je dan kan vaststellen hoe het met de gemeente zit. Met de financiële positie van de gemeente. En afgelopen maandag hield ik een verhaal voor journalisten. En die zijn altijd heel geïnteresseerd hoe het dan met al die gemeentes zit. Ja. En uh, daar heb ik u wat over verteld. En uh, dat is de reden waarom er nu ook een stuk over in de krant staat. Want wat is er aan de hand dan? Nou, wat er aan de hand is, is dat heel veel gemeentes... eigenlijk op de rand zitten van problemen. Dus als er formele problemen zijn in Nederland, dan krijg je onder toezichtstelling van de provincie. En als het heel erg wordt, dan gaat het Rijk zich er ook nog mee bemoeien en dan kan je extra uh, ondersteuning krijgen. Dan word je een soort artikel 12 gemeente. Artikel 12, zo 12 het, ja. precies, ja. zo heet dat. Ja. En, uh, Want nou failliet gaan dat kan niet? Nee, zoiets als in Detroit. Met ja. Detroit is gebeurd, dat ja. kan in Nederland uh, okay. niet gebeuren. Vandaar hebben wij een heel ander soort regime voor. Ja, maar dat zijn doorgaans uitzonderlijke toestanden. Ja, dat zijn uitzonderlijke toestanden. Er zijn op dit moment er maar drie. En als je aan me vraagt welke, dan weet ik dat echt niet nee. uit mijn hoofd. maar oh, Urk. Ze, er zijn... Urk weet ik, volgens mij. Zou kunnen. Maar ja. ik weet het niet. Maar zijn er, er maar zijn er drie. drie? Maar toch wordt ja. het erger, zegt u? Ja, en dat komt omdat er heel veel uh, gemeentes aanzitten uh, tegen hetzelfde soort problemen. En wij noemen dat instabiele gemeentes. En dat zijn eigenlijk gemeentes die al een aantal jaren uh, meer uitgeven dan ze binnenkrijgen. Of die heel snel oplopende schulden hebben zonder dat, zonder dat daar rendabel bezit tegenover staat. Net als Zoals de landelijke overheid eigenlijk. Daar zitten vergelijkbare problemen. Maar je kan het ook vergelijken met iemand die een hypotheek op zijn huis heeft... en ineens zijn huis in enorm in waarde ziet dalen. Die heeft ook ergens een probleem. Het huis dat onder water staat. Maar is het Precies. zorgelijk? Ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel zorgelijk. Het, uh, eigenlijk is het ook niet heel erg uh, verrassend wat wij zeggen. Wij hebben nu dingen op een rijtje gezet, maar allerlei signalen zijn er al lang. Zo'n gemeente als Apeldoorn vorig jaar die is zwaar in de problemen. Andere gemeenten, zo kleine gemeentes, veel, door de dalende grondprijzen. Heel veel gemeenten hebben grond in voorraad. En zo komen ze het komen tot de ontdekking dat dat echt minder waard is... en dat ze dat moeten afboeken. Dat afschrijven in nou, de Dat zijn een, enorme bedragen af en toe voor de gemeente. Ja, maar u zegt, ze geven meer uit dan het binnenkomt. Heel simpel, ja. ze moeten dus minder uit. Geven. Ja, daar komt het op neer. Of, het wil zorgen dat ze meer binnenkrijgen. Ja. Maar heel veel gemeentes zitten wat dat laatste betreft al een beetje aan de grens. Dat, dat noemen we eigenlijk kwetsbaar. Veel gemeentes hebben niet de mogelijkheid om echt iets te doen aan de probleem. Er wordt problemen. al veel geklaagd over die gemeentelijke belastingen. Ja, nou zijn de gemeentelijke belastingen die zijn gelimiteerd waar in Nederland. Althans er wordt elk jaar afspraken over gemaakt hoeveel dat mag stijgen. Maar je ziet heel veel gemeentes al aan de grens zitten van wat mag. Dus daar zitten heel weinig mogelijkheden. Dus je moet eigenlijk echt gaan kijken naar de uitgaven. en dat is voor Bezuinigen. Ja, en dat is voor veel gemeenteraden ook lastig, hoewel er hele deskundige mensen in zitten. In ja. al die raden is het nog wel eens lastig om een overzicht te krijgen over een begroting en, en te kunnen bedenken waar je wat aan kan doen. En er komt uh, van alles bij, hè? want de gemeenten krijgen veel meer taken ook nog eens in een ja, keer. Ja, ook heel veel uh, meer geld, maar nog veel meer taken. Het, uh, het Kulo, dat is een instituut uh, geleerd aan de Universiteit van Groningen, heeft berekend dat uh, er ongeveer. Uh, uh, bijna 13 miljoen aan taken bijkomt sle en slechts 9 miljoen aan extra geld. Dus dat is nogal een, een flink probleem wat richting het de Het wordt alleen gaat. maar groter het probleem. Het probleem wordt alleen maar groter, ja, zeker. En wat, wat, is, wat te doen dus voor die gemeente? Nou ja, ik denk dat ze echt op een hele zorgvuldige manier moeten kijken naar hun uitgavenpatroon. En ook moeten, zich moeten voorbereiden op de decentralisatieprocessen. Hè, want dat zijn al die taken die komen en hoe ze daar op een efficiënte en goede manier mee, mee om kunnen gaan. Ja, dat klinkt verstandig, maar uh, ja, dat is ook, <laughs> u, zei net, u maakt zich daar zorgen over. Ja, omdat, Want, omdat, het, dan... omdat ik gewoon zie hoe lastig het is. Ik, wij hebben uh, net een uh, half jaar geleden een onderzoek gedaan naar de informatiewaarde van de begroting. Dat klinkt ook heel saai, maar het gaat er gewoon om: kan ik lezen wat erin staat? En dat is gewoon heel erg lastig. En, en vooral het, al het punt van: weet ik of een uitgave die er staat, of ik daar uh, snel van af kan. Ja, Kijk, nu, als... nu, nu kan ik nog denken dat ik als, als, als, ja, gemeente, uh, als bewoner van zo'n gemeente dat niet goed kan lezen. Nou ja, maar daar zit ook die gemeenteraad voor. Ja, dat, dat, dat is ook zo. En die mensen hebben zeker meer ervaring... en die, en die weten soms ook heel veel dingen erover. Dus maar kunnen het, is dat. het is ook gewoon lastig. Dus wij ja? Ook, o ook erop, voor gemeenteraadsleden? Ook voor gemeenteraadsleden. Dus wij hebben er ook op gehamerd... er nou voor dat dat soort stukken gewoon een stuk transparanter worden. Dat we dat kunnen begrijpen. Je een janneke taal. Je, nou ja, dat je in ieder geval even kan zien van... als ik een uitgave heb, kan ik dat nou in volgend jaar mee stoppen? Of zit ik daar nog jaren aan vast? En als ik... er. Als ik er niet jaren aan vast zit en ook niet direct kan stoppen, hoeveel tijd heb ik dan? Ja, maar nou, toch, dat uh, soort dingen moet je. En dat, dat is niet snel in de begroting nee. te vinden. Nee. Nou ja, maar dan gaat het. Nou ja, <laughs> ik vind dat ja. je nog wil. Het gaat om competente mensen. We hebben hier in Amsterdam dit soort verhalen gehad. In Oost met een Music U-gebouw met een, met een metrolijn. Je zit met politieke partijen die meer willen dan ze kunnen. Volgens mij is het juist aan de kiezer om, als ze in zo'n gemeente wonen waar het heel slecht gaat, om daar met die raad af te rekenen. Volgens mij ligt het niet aan dat het transparant moet. Dat er mensen moeten komen die wel dus gewoon de gemeente kunnen de Het is ook een van de politiek om ja. minder uit te geven. Bedoel? Zolang, ja. er, zolang er felle columnisten zijn, mag ik vriendelijk blijven. Dus dat is wel ja, een, dat, zeker. <laughs> dat zeker. Maar ja. er is zeker een, een, een, een probleem. En Music U, waar, waar je, wat je net noemde. Dat is een muziekcentrum hier in Amsterdam een Oost, waar ja. te veel geld aan is. Zag je vond ook een probleem wat veel gemeentes hebben, en dat is garantstelling. Garantstelling voor risico's uh, die uh, eigenlijk de Dat had de gemeente gedaan, maar het bleek veel meer te gaan. Ja, komen. ja maar goed, als burger ja. doe je dat ook niet. Dan zeg je ook niet van: nou ja, ik, ik, ik, sta met, ik stel me daar wel voor garant en uh, die hypotheek koop ik misschien later wel af. Dan moet je ook voorzichtig zijn. Alhoewel burgers doen het kennelijk ook, maar nee, juist maar de, als gemeente dan. Maar er komen soms hele interessante boeiende clubs, zoals een Music Hue naar de gemeente toe. En die zegt: als u nou ons een beetje helpt en garant stelt... dan we, hoeven we wat minder rente te betalen... en dan krijgen we de hele exploitatie rond. Nou, dat is waar de gemeente mee wordt geconfronteerd. En het gaat ook vaak wel goed. Maar het gaat soms ook helemaal fout. En Nog even, als, als ja. het niet lukt... want u zegt van, ja goed, die gemeenten moeten dus verstandiger gaan opereren. Ze ja. kunnen uiteindelijk niet het gaan. Dus als het toch misgaat... dan betekent dat dat minister Dijsselbloem van Financiën er weer een probleem bij heeft. Nou... Uh, gemeenten krijgen wat dat betreft een sigaar uit eigen doos. Van als ze onder artikel 12 vallen, dan gaat het ten koste van het gemeentefonds. Dus eigenlijk is het zo dat als er een gemeente. Andere gemeenten worden gaan dan gaan Andere gedupeed. gemeenten daarvoor betalen. Ja. Dus en dat is ook de reden waarom u als Rekenkamer Amsterdam het toch belangrijk vindt. <laughs> om ook naar die situatie bij die andere gemeenten te kijken? Uh, ja, nou ja, ik zei al, het was voor ons een beetje een bijproduct. omdat we echt gekeken hebben naar nou, wat zijn er goede maatstaven. om gemeentes te vergelijken. En ook Amsterdam met andere gemeentes. Hmm. Uh, maar indirect is dat inderdaad wel een. Uh, een, voor... reden. een reden. Ja. Goed, nou. Helder uh, waar we staan voor die gemeente. Uh, ze weten ook vooral wat hun te doen staat. Dank voor dit moment. Jan de Ridder, directeur van de Amsterdamse Rekenkamer. Zo direct gaan we door met Bert Brussen. Maar eerst luisteren we weer naar muziek. Simon Veenstra. Come everybody, speak up. van Simon Veenstra tegen intolerantie en discriminatie. Speak out. Dank jullie wel. Hoofdredacteur van The Post Online. En, uh, ja, Bert. Tolerantie. Uh, ja, daar ga, jij, zeg, daar <laughs> ga <laughs> jij het ook over speaking hebben. Speaking of. <laughs> ja. Er ja, ik, ik, um, schijnt een, een, een Europese club te zijn. Uh, um, the European Council on Tolerance and Re conciliation. Dat al bijna niet uitspreekt. Uh, het is al uh, heel moeilijk. Dat wordt gevormd door uh, een groep ministers en ex-ministers. En uh, dan is er ook nog uh, onlangs gemaakt een Model National Statute for the Promotion of Tolerance. Uh, en dat, dat is? Dat is dan weer een commissie. En die wordt voorgezeten door uh, met name hoogbejaarde hoogleraren uit diverse landen. Vooral recht, staatsrecht, uh, mensenrechten, dat soort dingen. Uh, die hebben onlangs een proclamatie gedaan. Dus een voorstel aan het Euro Europarlement om het doorvoeren van uh, Europees wijde tolerantiewetten. Uh, dat is natuurlijk heel leuk, want tolerantie moet je zoveel mogelijk afdwingen. Dat komt namelijk niet van, van binnenuit, dat begrijp je en dat werkt ook altijd heel goed. Um, uh, waar het op neerkomt is een uh, lijvig document... waarin staat dat iedereen voortaan gewoon zoveel mogelijk zijn bek moet dichthouden. Vooral als het gaat over groepen. Want dat bevordert de tolerantie. Want dat bevordert de tolerantie. Oh. Uh, ik zeg, uh, ik doe even wat uh, uh, citaats... Um, dat zijn voorstellen van die werkgroep. Dit is, voorstel, ja? is dus geen wet. Hè. Die, die mensen doen een voorstel. Dat, dat moet wet worden. Als, als het zij vinden ja. dat het een wet moet worden. Okay. Ik, ik, doe wat, ik doe wat quotes. Ja? Uh, die, zijn, uh, die zijn schokkend. Uh, There is no need to be tolerant for the intolerant. This is especially important as far as freedom of expression is concerned. That freedom must not be abused to defame other groups. Oftewel, die vrijheid van meningsuiting... dan moeten we toch maar eens een keer nu eens wat aan gaan doen. Dan Ze willen beledigingen tegengaan van uh, Ja, want dat mag natuurlijk groep. niet. Je hebt natuurlijk wel, ik, ik noem geen naam... maar er zijn natuurlijk bepaalde religies als je daar veel kritiek op hebt, dan voelen ze zich toch wel beledigd. En dat moet nu ik ophouden, want dat leidt alleen maar tot Maar dat is wat ze ook letterlijk zeggen? Het gaat om religies, ja, dat is, minderheden? Ja, uh, groepen, ook geslacht. Dus uh, grappen over vrouwen op internet, dat kan ook niet meer in de toekomst. En wat ze ook willen is dat al dat soort dingen voortaan als een hate crime worden gezien. Dus dat is niet zomaar smaad, maar hate crime. Dus het aantal uh, dingen dat je niet meer mag en waar je mogelijk ook voor vervolgd zou kunnen worden... of beboet, moet, moet, moet sterk vergroot worden? Voor. Ja, want dan wordt het toleranter. Jan de Ridder nog steeds, ook aan tafel van de Algemene Rekenkamer. Lijkt het u een goed plan? Nou, geen grappen over rekenkamers lijkt me een heel, heel goed, goed plan. Ik ja, ja, oh, wil U wilt het uitbreiden. <laughs> daar staat ook extra in, hè, vooral leden van Rekenkamer <laughs> ja, zijn ja. buiten beschouwing. Hebben ze daar veel last van? Nou, dat valt wel mee hoor. Dat oh. het saai, daar maak ik me geen grappen over. Ja, dat, dat, <laughs> daar wel u vaak grappen over gemaakt, over saaie ambtenaren. Maar goed, maar, maar goed kijk, waar het om gaat, uh, is dat dit dus Europees gebeurt. Dit is dus een, een maar een hoe serieus is dit, Bert? Wordt dit wet? Of, uh? Nee, ik, ik heb geen idee. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed het werkt. Kennelijk, dit wordt aangeboden aan, aan het Europarlement. En ik neem aan dat... Die gaan zich erover buigen. Die gaan zich erover buigen. En daar zal, het is een democratisch proces, dus er zal over gestemd worden. Maar ja. uh, weet jij hoe vaker gestemd wordt? En voor welke wetten in het Europarlement? Nee, weet ik, ik niet. niet nou. Ik weet wel dat dat heel veel dingen... Uh, uh, uh, als je uh, je schuldig maakt aan racisme of discriminatie... kun je gewoon sowieso al naar de rechten stappen. Dus ik vraag me af waarom dit er allemaal nog eens aan toegevoegd zou moeten worden. Dat vraag ik ook Ik vraag ja. me ook af waarom dat er is. Maar dit zijn dezelfde mensen die ook elk jaar een Europees week van de tolerantie uh, houden en vieren. En, uh, nou ja, ja, jij zegt uh, niet overnemen in deze voorstellen. Uh, kijk, ik denk ook niet dat ze deze voorstellen gaan overnemen. Uh, het gaat namelijk ook heel ver en het is natuurlijk zo breed mogelijk opgezet in de hoop dat daar uh, Europese wet voorkomen het om gaat. Is dat een Europa ons dus bestuurt waar dit soort dingen gebeuren, zonder dat we het weten. Het is dat toevallig uh, geen stijlpunt dat het vorige week van de week heeft opgepikt, want ik wist het ook niet. Uh, mm -hmm. Het is ook niet daarna in de, in de er is weinig rugbaarheid aan Behalve dan nu hier weer, dus dank daarvoor. Uh, gaan we het over de maffia hebben? Nou, heel even, want dit was een kopstuk van de drengata'. geloof ik. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Ja, heel goed. Ik, hoop, ik hoop niet dat ik het verkeerd uitspreek, dan excuses. <lacht> uh, het is een vrij gewelddadige maffiagroep uit Italië. Dat is een kopstuk, dat werd hier opgepakt en die woonde in Nieuwgein of oh, ja. Dus Ik weet niet of je wel eens in Nieuwgein bent geweest. Ja, uh, dat is ongeveer het laatste waar je aan denkt als je de Godvader kijkt. Uh, en dit bleek ook, die buren zei ook van ja, dat was een hele rustige man op zichzelf. En hij zat gewoon in een, in een snackbar in Nieuwegein nogmaals, patatje te eten. Met 400 uh, kilo koken of zo. Nou, nee, was, ja, de, de, de, er kwam een arrestatieteam en ja. uh, die mensen hoorden later ja, dit was dus een belangrijke, belangrijke maffiabaas. Ik vond het gewoon grappig dat het of all places Nieuwegein was. Het is echt, nou ja, goed, dan moet je maar eens heen gaan dan komen we daar wel achter. Ja. Hebben we nog tijd om over te dus, uh, Minder heroïs dan je misschien dacht. Ja, Twitter terreur, heb ik nog gezegd. Ga je het over hebben? Nou ja, er komt de, had iemand op Twitter gedreigd uh, de, uh, de VND in Haar op te blazen. Daar kun je wel wat in zitten, maar dan, om dat nou echt te doen. Um, nou ja, daar is dus nu steeds een probleem. Telkens als iemand dat doet op Twitter, dan uh, komt de politie dus in actie, want je wil niet hebben dat het echt gebeurt. Ja, de VND werd gesloten. De VND werd gesloten, ja. al die mensen eruit. Uh, de regionale omroep kwam met een livestream met een telletje onder in beeld. Nog zoveel minuten tot het er uh, gebeurde. Uh, er gebeurde niks. Er kwamen ook heel veel mensen op af. V viel mij op, weet je wel. Ja, dus het werd, was een me... dreiging dat het opgeblazen zou worden. En wat gaan mensen doen? Die gaan er naartoe. Ja, dat, ja, maar goed, mensen gaan Nou ja, dat is normaal... voor jou niet nieuw, blijkbaar. Nee, nee. Okay, ja. uh, en je ziet ook tegelijkertijd, was er iemand anders... die zou dan ook, ook gaan bloedbad aanrichten in de Albert Heijn. En, weet je, het, het volgt elkaar op, want het is Twitter. Uh, uh, uh, ja. ja het, ik, het Zo vaak wordt beetje... door, door jou ook vaak bejubeld Twitter. Ja, ik, ik ben het steeds minder aan het bejubelen. Toch wel? Nou ja, laatst hadden ene Ebru Umar, ik weet niet of jullie die kennen... maar die had ook, ook bedreigers achter te gaan op Twitter. Nogal, ja. Weet je, en dan, het dan begint toch wel af en toe een beetje de spuigaten uitlopen. Ik vind het een beetje een probleem worden. Want ik ben heel, voor, heel erg voor vrijheid van meningsuiting. Ik zou heel graag willen... Ik, ik wil ook dat het anoniem moet kunnen. Want daar is het een belangrijk kanaal voor. Want stel dat je in uh, Iran of Syrië geen Twitter hebt. Dan is het wel heel belangrijk... Ja, je, wil ook om... geen Twitter weten. je wil ook geen Twitterwet. Je wil ook geen Twitterpolitie. Zeker nee. niet Europees. Want dan houdt het snel op. Maar aan de andere kant... Wat moeten we als er nou elke dag honderd mensen besluiten... ik ga dreigen met het opblazen van de V&D? Jan de Ridder, ook iets wat ja. de kosten van de gemeente... Nou ja, kijk, dit, dit is zeker ook een serieus probleem... in hoeverre de, ge, ge, een gemeente of een overheid nu alle risico's moet afdekken. Want dit is gewoon een soort van risico. Van, je kan ook denken als overheid, nou een tweetje, wat zal ik doen? Ja. Laat mij zitten. Dat zal wel maar als meevallen. er dan wat gebeurt, krijg dan, wat gebeurt dan krijgt de overheid ja. wel de kous op de kop. Inderdaad. Maar dat betekent wel, als je een risico -sa risicoloze samenleving wil, dat het heel veel geld kost. Ja. Ja, ja, maar, maar goed, maar waar leg je dan die grens? Dat is dus wel een probleem. Ja, Want We hebben dat... natuurlijk uh, uh, Al van der Rijn gehad met die Trister van der Vlies. En die ja. heeft het niet aangekondigd. Maar nu denk je: van, ja, straks is er iemand die dat ook weer gaat doen. en die kondigt het wel aan, dan wil je dat voorkomen. Ja. Maar, ja, ja, maar het, is, het probleem is dus dat die mensen anoniem zijn. En er zijn, uh, dat hebben we ook bij EWU gezien. Er zijn voldoende gekken die het heel leuk vinden om dat op Twitter te doen. Ja, maar, maar hoe, hoe moeten we daar tegen optreden? En dan kun je zeggen van ja, we kunnen het hebben over de risicoloosheid. Maar dat kun je dan rekken tot op het moment dat het wel gebeurt. En dan zul je zien dat je ja. daarna echt letterlijk elke Twitter... Heb je enig creëert, idee zelf? Nee, ik, helemaal nee. Ik vind het heel okay. erg een probleem. Nou, dan ook. vragen we mensen om uh, ons te twitteren ja. met goede ideeën. <lacht> dat lijkt me heel goed. En dan kunnen we daar volgende week misschien op doorgaan. Je weet het maar nooit. Hashtag AvroVML. Dank Bert Brussen. Dank ook Jan de Ridder. Dank natuurlijk Simo Veenstra en de hele band... voor de prachtige muziek hier. En dank het publiek hier voor de aandacht. Het publiek thuis voor de aandacht. Zo direct het Radio 1-journaal gepresenteerd door Tim Overdiek. En die gaat ons vertellen wat daarin te beluisteren is. Het gaat veel over treinen, Jan. Thalys, Eurostar, Benelux. Geen vieren, laat dat even duidelijk gezegd over dat veelbesproken HSL-traject tussen Amsterdam en Brussel... geraken we vanmiddag waarschijnlijk niet uitgesproken. Het is de rode lijn in ons spoorboekje. Maar verder ook deze trefwoorden die aan bod komen. Kinderpardon, chemische wapens, telefoonstoring, klimaatrapport. Geeft misschien geen weekendgevoel, maar het is wel nieuws. En daar gaat het om. Allemaal in het Radio 1 Het nos nu met Gert de Nederlandse en Belgische spoorwegen gaan hogesnelheidstreinen en intercities laten rijden tussen Nederland en België. De Benelux-trein komt terug en elk uur gaat er ook een hogesnelheidstrein. Reizigers kunnen dan reizen met de Thalys en de Eurostar. Dat betekent dat er meer bestemmingen komen. Naast Antwerpen, Brussel en Parijs worden ook Lille en Londen via de hogesnelheidslijn bereikbaar. De Nederlandse en Belgische spoorwegen spreken van een goed doordacht herstelplan, al zeggen ze ook dat bescheidenheid gepast is. En daarmee doen ze op het debakel met de VIRA. Een nieuwe hogesnelheidstrein wordt niet besteld. De spoorwegen zeggen een keuze te hebben gemaakt voor hogesnelheidstreinen die zich bewezen hebben. Meer dan de helft van de Britse piloot is tijdens een vlucht wel eens in slaap gedommeld. Dat blijkt uit een enquête van de Britse piloot Bon Balpa. Bijna een derde van hen zei dat de tweede piloot toen ook sliep en dat er dus niemand in de cockpit wakker was. Maandag wordt er in het Europees Parlement gestemd over nieuwe regels... over werktijden voor piloten. Het voorstel is dat piloten, verspreid over 14 dagen... maximaal 110 uur mogen werken. In Groot-Brittannië is dat nu nog 95 uur. Balpa verzet zich tegen de nieuwe regels en wil met de enquête aantonen... dat vermoeidheid een groot probleem is onder vliegers. In Florence is de Brit Brian Cookson gekozen tot nieuwe voorzitter van de UCI... de Internationale Wielerunie. Hij kreeg met 24 tegen 18 stemmen de voorkeur... boven de huidige voorzitter, de IER Pat McQuaid...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 door de oostenwind, vooral in het noorden wat frisser... na het weekend rustig na zomerweer. ANDB Verkeersinformatie. De meeste dagelijkse files zien we nu op de wegen... rond Rotterdam en in het midden van het land. Bij Amsterdam valt het eigenlijk erg mee. Op de A1 is een ongeluk gebeurd... van Amersfoort naar Apeldoorn. En daar staat file tussen Barneveld en Stroe 7 kilometer... Op de afsluitdijk is vertraging. de A7 in beide richtingen. Er zijn namelijk werkzaamheden tussen Breeslandijk en de Lorentzluizen. Aan de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendijl en Geldermalsen. 5 kilometer en dat komt door een ongeluk. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe. Bouwt papa met de kinderen in de Techniekacademie een modelboot.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 Goedemiddag, we gaan in sneltreinvaart door het nieuws van deze vrijdagmiddag. Nieuws over de Vira. Er is een alternatief. We maken tussenstops in Den Haag, op het Belgische station Midi-Zuid... en bij belanghebbenden die graag zo snel mogelijk van Amsterdam naar Brussel willen. De nasleep van het Owat faillissement Toeristen in het buitenland krijgen hun hotels maar niet uitgelegd... dat alle openstaande rekeningen worden vergoed. Gegarandeerd door het SGR. Maar van het SGR hebben maar weinig mensen gehoord. Dus bel ik straks met het SGR. En denkt u al aan het jaar 2100? De laarzen al ingekort, de dijken verhoogd. De zeespiegel ligt over 87 jaar, zo'n 26 tot 82 centimeter hoger dan nu. Althans, denken de wetenschappers. Straks opheldering bij het KNMI. Instappen en vertrekken, zeg ik. Stipt op tijd, dit NWS Radio 1-sanaal. Verwachte aankomsttijd: half zeven vanavond. We beginnen in nieuwsport in Den Haag. We gaan naar verslaggever Michiel Breedveld... bij de persconferentie waar staatssecretaris Mansveld... nu tekst en uitleg geeft over de uitgerangeerde vieren. Ja, de uiterst onfortuinlijke situatie... Uh, ja, hoopt zij met deze maatregelen in ieder geval wat te verlichten. Zo legt zij uit. Zij vertelt nu uh, welke treinen in de toekomst dus wel gaan rijden. En dat uh, behelst inderdaad dus die Benelux-trein... die vanaf volgend jaar maar liefst 16 keer per dag... tussen Amsterdam en Brussel zal gaan rijden. En verder... Uh, zullen er dus ja, stoptreinverbindingen zijn, sneltreinverbindingen... en inderdaad ook uh, hoge snelheidslijnen. Maar dat zullen dan vooral de lijnen zijn die er eigenlijk al rijden. Dan moet je denken aan de Eurostar en de Thalys... met verbindingen naar Brussel, Parijs, Lille en Londen. En dat zijn, de laatste twee zijn nieuw vanuit Amsterdam. Ja, dat moet dan de pijn verlichten van het niet rijden van de Vira. Um, ja, voorlopig zal de NS ook geen nieuwe hoge snelheidstreinen uh, gaan kopen... maar dat dus opvangen met een hogere frequentie van de treinen die er al rijden... elders in Europa dan wel op de lijn richting Amsterdam. Um, zij is nu nog tekst en toelichting aan het geven. Laten we even luisteren hoe zij haar verhaal vervolgt. Over. En de minister van Financiën en ik zijn het eens... dat met dit bedrag niet het financieringstekort kan oplopen. Daarom compenseer ik hem als aandeelhouder... door dit bedrag voor mijn rekening te nemen uit het infrafonds. Daarnaast gaan de minister van Financiën en ik in gesprek met de NS om kosten op te vangen via efficiëntiemaatregelen. Dan de juridische gevolgen. De plannen zijn, zoals ik op voorhand al toegezegd, ook juridisch getoetst. Ze moeten voldoen aan een wettelijk kader, aan de geldende contracten en de bestaande concessie voor het HSL-net. Dit plan voldoet aan die nationale regelgeving. Staatssecretaris Mansveld, Michiel Breedveld, jij volgde die persconferentie. Als de details straks meer duidelijk worden komen bij terug. We gaan naar België, naar Brussel. Want daar was een persconferentie van de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Duidelijk op elkaar afgestemd tussen Nederland en België. Omdat de Vira, de falende vier natuurlijk een project was wat tussen Nederland en België ging. Joris van Poppel, jij was bij die persconferentie. Wat was daar het nieuws? Daar was het nieuws dat NMBS heel erg blij is met de oplossing. De oplossing die nu is gevonden, de, de Benelux-trein, die oude Intercity-trein, die blijft rijden, gaat vaker rijden, gaat ook weer naar Amsterdam rijden. Zoals het was, En zeggen ze hier over drie jaar, 2016, rijdt er ook ieder uur een hoogsnelheidstrein, een Thalys of een Eurostar, dan een Franse of een Britse uh, trein. Dat maakt niet uit, zeggen ze. Dat zijn treinen die zich hebben bewezen. Dus het was een uitstekende, uh, uitstekende oplossing over een jaartje of drie. Ieder uur een Intercity-trein, voor de reiziger die goedkoop uh, reizen kan dan ook in Breda en stoppen. En voor wie heel snel wil, uh, uh, de, iedere uur een hoogsnelheidslijn. Ideaal voor de, uh, voor de reisvrug en ideaal voor de zegt hier. Terwijl de Belgen niet altijd even blij zijn geweest met de NS. Deze oplossing is wel een resultaat van een samenwerking... naar de problemen die ze hadden met de vier. Hè? Ja, zeker. Ze hebben nauw samengewerkt. De persconferenties waren nu ook vandaag echt op de minuut uh, afgestemd. Uh, natuurlijk uh, in het verleden ging dat wel anders. Dat was de NMWS die ging snel een dag van tevoren nieuws nieuws bekendmaken en meteen duidelijk stellen dat de Vira niks is. Kijk, die samenwerking het afgelopen jaar die was niet zo uh, heel goed. Daar zat dat probleem van die Vira tussen. De Belgen zeggen nu hier vandaag met op die persconferentie: die Vira hebben wij eigenlijk nooit gewild. Die trein, uh, die, is ons, uh, die is ons opgedrongen geweest. Uh, het Alternatief wat we nu hebben, is veel beter voor de reizigers en is ook veel beter er zijn ook veel betere treinen. Dus ja, dit hadden we eigenlijk al jaren geleden moeten doen. Geen vira, maar de bestaande alternatieven vaker laten rijden. Het nieuws van de bestuurderen in Brussel. In Den Haag hebben we gehoord. Dan gaan we natuurlijk waar het echt om gaat: naar de reizigers. Marcel Bril, je bent afgereisd naar Brussel-Zuid. Een belangrijk station, natuurlijk, als het gaat om internationale treinverbindingen. Is dat nieuws daar al een beetje doorgedrongen tot de reizigers? Nou ja, de reizigers die ik heb gesproken, die uit een Thalys, die uit Amsterdam kwam, die keken mij blijven heugd aan toen ik hen het nieuws vertelde. Want uh, ja, ze waren wel aan het moppen hoor. Natuurlijk, je kunt best wel vaak met de trein van Brussel naar Amsterdam of van Amsterdam of een andere plek uit Nederland naar België. Maar uh, dat is vooral uh, als je ervoor uh, wil betalen de Thalys en dan moet je reserveren. Dat kost nogal wat geld. En... Um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt, ik heb even het, de, de reisplanner meegenomen en je kunt uh, om uh, 16:56 uur kun je naar Nederland, naar Amsterdam vanuit hier, Maar dan moet je drie uur en negen minuten reizen en drie keer overstappen. En dat is toch wel iets wat ik hier merk nu sinds ik hier ben, dat mensen het wel heel erg fijn vinden en dat is natuurlijk volstrekt logisch, dat er uh, vaker uh, gereisd kan gaan worden, heen en weer tussen Nederland en België. Dus ik verheug me uh, op deze middag, want ik denk dat ik een heleboel mensen blij kan maken met nieuws dat ik ze kan vertellen. Goed nieuws op deze vrijdagmiddag in Brussel, Midi-Zuid. Marcel Bril, tot later. We gaan naar het klimaat. We dachten even de pingel van het verkeer te horen, maar dat horen we zo direct. We gaan naar het rapport wat vandaag erbuiten is gekomen... door het VN Klimaatpanel, het IP. PCC. Uh, conclusies daaruit. De opwarming van de aarde leidt tot een veel forsere stijging... van de zeespiegel dan eerder werd aangenomen in het jaar 2100. Dat is toch heel ver weg, maar dan ligt de zeespiegel... 26 tot 82 centimeter hoger dan nu. Een van die conclusies. Een andere conclusie, dat de opwarming de laatste jaren... minder hard gaat dan eerder werd gedacht. Dit zijn de resultaten van jaren onderzoek door honderden wetenschappers. En die werden vandaag gepresenteerd in Stockholm. Wilco Hazenleger, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdmondiaal klimaat van het KNMI. Er waren 18 conclusies, maar ik zou u willen vragen... wat was voor u de grootste verrassing als we kijken vanuit de Nederlandse bril? Nou ja, als, als klimaatwetenschapper waren er helemaal niet zoveel verrassingen. Want we wisten dat natuurlijk al. IPCC evalueert... Uh, de klimaatwetenschap van de afgelopen zes jaar voor uh, beleidsmakers. Maar het werd net al genoemd, uh, die zeespiegel, dat die naar boven is bijgesteld. De, de projecties daarvan. Uh, dat is toch wel, wel interessant en heel relevant voor Nederland. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Een groot deel van het land achter de dijken. Maar hoe verklaart u die mogelijke stijging over die, die langere periode? Nou, dat komt vooral doordat we veel meer begrijpen van ijskappen. Uh, de ijskappen van Groenland en van uh, Antarctica... De afgelopen tien jaar zijn die al uh, flink, uh, flink wat afgenomen. Dat hebben we nu ook goed gemeten met, met nieuwe satellieten. Uh, en er is veel meer begrip omgekomen om hoe dat nou werkt. En IPCC heeft er nu al vertrouwen in dat het kan zeggen... nou, als dat zo doorgaat, dan, uh, dan geeft dat een extra zeespiegelstijging. Dus vandaar dat het een, een paar decimeter hoger uitkomt dan, uh, dan zes jaar terug. Maar wel een verschil, hè? 26 of 82 centimeter. Nou, die, die spreiding komt niet. Uh, die is er sowieso, maar die komt omdat er uh, verschillende aannames zijn van hoe CO2 in de toekomst kan veranderen. Uh, ook al doordat er verschillende uh, uh, modellen gebruikt worden. Uh, en die, dat geeft samen dat er een, een spreiding is in de uitkomsten. Op die manier. Ook een groot verschil als we kijken naar de mogelijke temperatuurstijging. Deze eeuw stijgt de temperatuur met 0,3 tot 4,8 graden. Uh, dat zijn nogal ver uiteenlopende cijfers. Is dat allemaal onzekerheidsmarge? Dat is uh, inderdaad allemaal onzekerheidsmarge en het, het verhaal is niet zo anders dan, dan net. Als we uh, CO2 on, gewoon doorstijgen zoals het nu doet, dan kan het op 4,8 graden uitkomen. Uh, als CO2 echt uh, sterk teruggedrongen wordt met allerlei maatregelen, ja, dan kan het 0,3 graden zijn. Maar dat is niet de enige onzekerheid die hierin is uh, meegenomen. Ook de spreiding van verschillende klimaatmodellen. Het is niet met één model gedaan, maar met meer dan 30 modellen is dit doorgerekend. Ze geven allemaal net een andere uitkomst en dat, uh, dat uitzicht in deze spreiding. Het is een uh, belangrijk onderwerp van discussie hè, dat die opwarming, daar gaat het toch een beetje om de opwarming van de aarde, de laatste 10 tot 15 jaar niet meer zo snel gaat. Wat tegelijkertijd die discussie voedt of de voorspellingen niet enorm overdreven worden. Want als je de huidige opwarming al niet goed kunt voorspellen, hoe zou je dat dan wel doen voor de rest van deze eeuw? Ja, dat is, dat is een, een hele relevante en een, een terechte vraag. En, uh, en sowieso wetenschappelijk hartstikke interessant wat er, uh, wat er gaande is. Uh, wat er gebeurt is dat het, het klimaat is grillig. En dat, dat varieert van jaar tot jaar, van decennium tot decennium. Uh, en dat zien we nu ook. Dus aan het einde van de vorige eeuw is het, uh, de opwarming wat versneld. Uh, die is nu een beetje afgezwakt in snelheid. Hij is niet helemaal stil komen staan. En die warmte is ook niet weg. Die warmte zit in de, in de diepzee. En dat, dat hebben we ook gemeten. Uh, dat zie je ook aan de, aan de zeespiegel. Die is door blijven stijgen. Ondanks het feit dat uh, de atmosfeer uh, een pas op de plaats maakt. Je krijgt toch wel het gevoel dat de wetenschapper door verrast is... door deze aanpassingen, door de conclusies die daar worden verbonden. En ja, dat voedt dan zeker voor steeds de speculaties... dat de klimaatwetenschap liever de zaak wat negatiever voorstelt. Je zou ook kunnen zeggen, goed nieuws toch? Want de aarde warmt minder op. Maar dat gebeurt niet. Nee, nou ja, goed, de aarde warmt, de, de, de aarde warmt wel degelijk op. Het is de, in die zin uh, uh, is het niet echt gestopt. Uh, en uiteindelijk zal het ook wel weer versnellen... Het, uh, Zowel die natuurlijke grilligheid uh, waar ik het net over had. Uh, ook de zon die is wat uh, inactiever geweest. En die is nu alweer actief aan het worden. Uh, dus uiteindelijk uh, warmt die aarde wel weer op. En uh, IPCC stelt dat ook heel duidelijk. Zelfs uh, voor 2025 wordt nu al een, een uh, voorspelling gedaan. Dat dat 0,3 tot 0,7 graden warmer zal zijn dan het, uh, het begin van deze eeuw. Ja, Dit rapport komt natuurlijk nadat het vorige rapport in 2007 nogal wat stof deed opwaaien omdat er fouten in stonden. Bijvoorbeeld over het smelten van de gletsjers in de Himalaya. En ook wordt er soms gezegd dat het niet helemaal duidelijk is... wat de invloed van de politiek is op die rapporten. Heeft het IPCC zich die kritiek goed aangetrokken? En hebben ze ook genoeg aangedaan uh, dat het nu in ieder geval beter is? Nou ja, dat is heel serieus genomen. Er is een, een, een commissie ingesteld uh, van de Inter Academy Council. Uh, daar zijn uh, aanbevelingen uitgekomen en waar IPCC vooral heel uh, goed op let is dat de commentaren van experts, dus niet van de auteurs zelf, maar experts die de commentaren op het rapport mogen geven, dat die uh, heel goed meegenomen wordt, worden. Dat daar uh, transparantie in is. Dus straks worden al die commentaren worden bekend en dat zijn de duizenden. En ook hoe de auteurs van het rapport uh, daarop gereageerd hebben. Uh, dus het het wordt gewoon duidelijk hoe IPCC omgaat met alle informatie. En ook met alle kritiekpunten die erop is. Maar en, duizenden, ja, duizenden experts meningen, die worden allemaal samengevat. Dat kan het bijna niet anders. Dat er een soort of een heel oppervlakkige uh, samenvatting komt. Of een nuancering die nooit precies bij de waarheid zit. Uh, nou er, er wordt gekeken van uh, uh, wat doe je met zo'n commentaar. En uh, inderdaad er zijn... 800 auteurs en er zijn ook duizenden commentaren. Nou, al die auteurs zijn echt door die commentaren heen aan het gaan. Straks krijgen we een hele grote tabel beschikbaar om te zien hoe ze dat gedaan hebben. En echt voor elke opmerking moeten ze zeggen van nou, dat, dat doen we wat mee. Of een reden aangeven waarom ze er niets mee hebben gedaan. Oké, okay, en daarmee moeten we in ieder geval aannemen dat het rapport dit jaar uh, feitelijk juister is dan, dan, dan wat is het, uh, zes jaar geleden. Nou, dat, dat hopen we. Je kunt het natuurlijk nooit uitsluiten. Er zijn duizenden pagina's dat er een, dat er een foutje in, in komt. U gaat, uh, maar dat zijn vast, wel... u gaat het vast even goed bekijken als hoofdmondiaal klimaat van het KNMI. En als daar wat uitspringt, neem weer contact met u op. Wilco Hazenleger. Dank u wel. Oké. Okay. Dag. Dag. Dag. Dag. En Dan weer bij, naar Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Goedemiddag. De file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is behoorlijk lang geworden. Want daar was dus een ongeluk gebeurd. Staat tussen Hoevelaken en Stroeg inmiddels 10 kilometer file. Op A15 van Gorkum naar Nijmegen, daar zat het ook niet mee. Tussen knopen Dijl en Geldermalsen 7 kilometer nu. Na een aanrijding zijn twee rijstroken dicht. Blijft alleen de vluchtstrook over. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo Tim. Zeg Marco, die koude waren we gisteren voor gewaarschuwd. Maar de zon erbij vandaag maakt de dag tot nu toe best lekker. Ja, het is heerlijk weer eigenlijk buiten. temperaturen liggen rond de 16, 17 graden. En dat zonnetje doet natuurlijk goed zijn best. Is een klein maartje, als we dan toch wat moeten mopperen. Sure. Uh, la laten we de oostenwind eens even bij de hoorn spatten, want die begint wat aan te trekken. En ik noem het dan maar een dun windje. Het is een dun. Wat ja, zeg je nou? een dun windje. Ja, die waait eigenlijk overal doorheen. Dat denk en, ik en, eigenlijk eigenlijk uh, iets anders, maar je hebt het natuurlijk uh, over de oostenwind. Die... Uiteraard. Ja, nee, die waait overal doorheen. En dan, uh, dan voel je hem toch. En dan voelt het toch net even wat kouder aan. Maar ja, goed. Kun je het uiteindelijk natuurlijk gewoon op kleden... of het nekker, lekker negeren buiten. En dan is het prima toe. Heerlijk weer. Zeker in de loop van de middag hé. blijft dat zo, dit weekend? Ja, het weer verandert niet zo erg. Dat is voor ons meteorologen misschien saai. Maar ja, als je dan toch vrije dagen hebt, dan is het natuurlijk helemaal niet erg dat die zon gewoon schijnt. En dat doet hij morgen, dat doet hij ook zondag. Temperaturen vergelijkbaar met vandaag. En ook vergelijkbaar met vandaag zijn weer die koude nachten. Dus morgenochtend, als je heel vroeg opstaat, en dan kan het maar zo zijn dat de thermometer 3 graden aangeeft in het binnenland. En aan de grond heb je dan 1 of 2 graden vorst. He, dus als je een grasveldje hebt. Je ziet er morgenochtend ijs op liggen. Dan moet je wel vroeg zijn. Maar je hoeft ook niet verbaasd op te kijken. Oké, okay, Maar het wordt wel weer lekker. De... Ja, het wordt weer heerlijk weer. Net als vandaag eigenlijk. Dus ook weer die 16, 17 graden. Wind gaat nog wel iets toenemen. En daar heeft met name Noord-Nederland mee te maken. In het zuiden staat net wat minder wind. En voelt het dan net eventjes iets lekkerder aan. Uh, kunnen we dat doortrekken tot volgende week? Een grote lijn wel. Uh, na het weekend heel langzaam misschien iets meer bewolking. Maar voordat er eens een keertje neerslag in de verwachting komt... zijn we in het midden van de week waarschijnlijk al voorbij. Marco Verhoef, dankjewel. Alone on a platform, the wind and the rain on a side Janssen met Small Town. De Internationale wielerunie Unie heeft een nieuwe voorzitter. De leden kozen de Britse Brian Cookson. Na een hevige strijd met de huidige voorzitter de Ier Pat McQuaid. Lippers, goedemiddag. Goedemiddag. Wat had jij een dagje zeg, met stemmingen die niet doorgingen amendementen die werden afgewezen. Hoe, hoe, hoe is die strijd geweest vandaag tussen Cookson en McQuaid? Ja, dat was... Het was een bloedbad. Wat dat betreft uh, ja, het leek het veel op uh, de wandschilderingen... die daar in dat uh, prachtige palazzo Vecchio aan uh, de wand hingen. Uh, beelden van bloedige veldslagen uh, uit de middeleeuwen en uit de renaissance. Ja, en als je uh, dat inderdaad uh, meemaakte vandaag... ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelden zoiets meegemaakt. En dan vooral... ...verturend uh, pogingen poging ja, om rookgordijnen op te trekken... ...om uh, onduidelijkheid te scheppen, uh, beschuldigingen over en weer. Er kwam op een gegeven moment zelfs een hoofd van de ethische commissie... ...Nederlander Zevenbergen, die kwam met een verhaal... ...dat Griekenland zou zijn omgekocht door uh, Brian Cookson... Um, dat meldde hij gewoon Staande de vergadering... zonder dat hij dat ook ging checken bij, uh, bij Brian Cooks... en bij, bij de achterban daarvan. Ja, want daar gaat een ethische commissie over. En ja, Het was aan een en al de uh, campagnestrijd tijdens de vergadering... en ook voortdurend pogingen om elkaar in de luren te leggen. En wat het meest bijzondere was... was dat uh, uiteindelijk uh, was er veel gedoe geweest... om de kandidatuur van Pat McQuaid... Hè, want die zou door zijn eigen vier bond werd hij niet voorgedragen. De Zwitserse bond wilde hem daarna wel voordragen... omdat dat de zetel is van de UCI... maar die hebben dat ingetrokken. En daarna zijn er twee bonden gekomen... Thailand en Marokko... die dan bekweet als lid van hun bond zien... en uh, hem als zodanig dus ook voordroegen... voor het voorzitterschap. Maar er was een hele hoop gesteksel over. Toen kwam er ineens een jurist op het podium... en die zei van uh, het intrekken... ...van de nominatie van Zwitserland. Uh, dat is te laat gebeurd. Dus hij is ook uh, genomineerd door Zwitserland. Dus ineens was uh, de zittende voorzitter... ...was uh, door drie landen genomineerd. En uh, toen was uh, Koeksen op een gegeven moment... ...de tegenkandidaat, die was het zo, zat... ...en die zei, weet je wat heren, laten we gewoon beginnen met stemmen. En, en dat, zei, dat gebeurde? En dat gebeurde ja, en Cookser ja. wint de stemming met 24 tegen 18 stemmen. En dan valt mij toch op dat, dat McQuaid die, die de afgelopen jaren toch behoorlijk onder vuur heeft gelegen. Als je ja. denkt dat die dopingzaak van Lance Armstrong, hij zou te weinig gedaan hebben en dopingbestrijding, dan krijgt hij toch nog 18 stemmen. Hoe verklaar je dat dan? Ja, dat heeft heel veel te maken met, uh, nou, laten we laat het gewoon eerbiedig zeggen, de ontwikkelingslanden in het, uh, in het wielrennen. De landen waar het wielrennen uh, ja, nog niet echt een grote sport is zoals bij ons, uh, zoals ook uh, in Amerika, Noord-Amerika, uh, zoals in sommige andere delen van de wereld. Maar ja, denk daarbij aan Afrikaanse landen, denk daarbij aan sommige landen in Zuid-Amerika. Kijk, die woorden zijn natuurlijk de afgelopen jaren altijd gesteund door de UCI, leest door Pat McQuaid, met materiaal, met geld, met opleidingen voor hun renners. En dat zijn toch wel landen die wel behoorlijk trouw hebben gezworen aan de voorzitter die op dat moment zit. Uh, er zijn honderden fietsen. Ja, ook, ook een verhaal dat je dan ineens hoort van profploegen. die dus na een jaar worden afgedankt. Die zijn dus richting dat soort landen gegaan om daar het wielrennen maar te stimuleren. Okay, en daar en daar heeft daarmee hebben uh, allemaal voor gezorgd. En, ja, daar en daar daarmee heeft... in wezen die stemmen. Daar krijgt hij die stemmen mee. Hoe dan ook. Cookson is de nu baas van de UCI. Brian Cookson, Groot-Brittannië. Gaat er veel veranderen onder zijn bewind, denk je? Hij heeft aangekondigd van wel. Hij heeft in ieder geval aangekondigd dat hij gewoon schip wil maken. Hij heeft aangekondigd dat wat hem betreft er een onderzoek komt naar de handel en wandel van de UCI-leden. Met name in die hele nasleep van die dopingaffaire van afgelopen winter. Uh, dus hij wil wel uh, ja, de onderste steen boven krijgen en hij heeft integriteit uh, beloofd. En hij heeft gezegd uh, het huurrennen moet gewoon weer op een fatsoenlijke manier op de kaart komen te staan. En ik ben benieuwd of hij er aan slaagt, maar uh, in ieder geval is het een uh, lofwaardige uh, poging. Hebben wij er nog wat aan in Nederland met deze nieuwe voorzitter? Uh, de Nederlandse bond, de Nederlandse vertegenwoordiger, deed daar ook niet moeilijk om, Marcel Wintels, de voorzitter van de Nederlandse wielerunie, die heeft gezegd dat hij op uh, Koeksen uh, gestemd heeft. Dus wij hebben er wat aan. Uh, alle Europese landen zouden voor Koeksen gaan stemmen, hebben ze afgesproken afgelopen week. En dat hebben ze voor een belangrijk deel ook gedaan, maar het was een geheime stemming, dus je weet nooit precies hoe dat uitpakt. Maar uh, ja, in Europa zien ze Koeksen wel zitten en geloven ze gewoon in die nieuwe wind die er gaat waaien. En er was heel duidelijk uh, een, een, een, een gevoel uh, van, ja, we zijn het zat met, het, het, het, het, met de regering van Pat McQuaid. Die acht jaar die zijn genoeg geweest en dat ook nog eens een keer vooraf gegaan... door de jaren waarin hij van Brugge heeft geregeerd. Want eigenlijk moet je die twee periodes bij elkaar optellen. Gio ga je maar lekker naar die fresco's kijken. De klus zit erop. Brian Koeksen is de UCI-voorzitter. Elke werkdag. BNN Today. Goeie sfeer op zich vandaag. We lachen ons gek. Ja. <laughs> De hele dag al. S'avonds om half negen op Radio 1. Er is niemand die meer hate mail heeft gekregen dan El Luister en kijk mee. Wat ik ook nooit heb begrepen, en je had het net over dat hij een beetje is. Waarom is die man geen vegetariër geworden? Op Radio 1.nl. Maar in Zuid-Korea kan je heel erg gay doen en is het niet gay? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.